1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Studenten demonstreren op het Malieveld tegen kabinetsplannen. Drugshandelaar Charles Zwolsman overleden en megafraude ontdekt met uitkeringen. Het is wisselend bewolkt vandaag, wat lichte regen trekt naar het zuiden. En daarachter is mogelijk ook de zon nog even te zien. Het wordt 2 uh, tot 5 graden. In het weekend veel bewolking en af en toe wat regen. Middagtemperatuur in het weekend 5 of 6 graden. En voorlopig blijft het rustig winterweer met af en toe wat nachtvorst. Eerst eens naar Den Haag, studentendemonstraties daar op het Malieveld. Hoor ze eens fluiten, uh, protesten tegen de kabinetsplannen staan op het punt van beginnen en Marcel Bril is erbij. Marcel, er waren een paar honderd studenten een uur geleden. Hoe is het nu? Nou, nu kun je wel zeggen dat er een paar duizend studenten zijn. lastig om te zien of het er nou inderdaad die 15.000 al zijn... die uh, aangekondigd zijn door de organisatie. Maar ik ben net even uh, gaan, uh, gaan lopen over het Malieveld. Er zijn nog wel wat lege plekken. Maar uh, ik zou zeggen, een, een hele rij studenten vult toch wel een groot gedeelte van het Malieveld. Wat staat die mensen daar allemaal te wachten? Wat staat er op het programma? Nou, voorlopig uh, is er uh, vooral een dj die uh, aan het... Uh, Muziek maken is uh, op het podium, daar uh, fluiten en dansen studenten op en omheen... Uh, verder uh, zal uh, zo dadelijk rond deze tijd het programma beginnen. Uh, daarna zullen er allemaal toespraken zijn van uh, vertegenwoordigers van het hoger onderwijs, van de universiteiten, uh, maar ook van politieke partijen. En zo'n beetje aan het eind van het programma, dat is rond een uur of drie, zal ook de jarige Halbe Zelstra, de staatssecretaris van Onderwijs, uh, hier op het podium verschijnen. Nou, waren er aanwijzingen dat er radicale groeperingen uh, zich wilden mengen in die demonstraties? Burgemeester Van Aartsen vertelde daar wat. Over Den Haag. Wat, wat is daarvan te merken? Zie je veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld? Nou, weinig eerlijk gezegd. Ik sta helemaal aan het, uh, aan het begin van het uh, terrein, dus dicht bij het podium. Ik zie daar natuurlijk wel agenten. Natuurlijk zie ik daar wel allerlei uh, beveiligingsmaatregelen genomen uh, worden. Maar ik heb niet de indruk dat het is omdat ze nu heel erg bang zijn voor die, uh, voor die ja, aanslag eventueel. Of de protesten die verstoord worden. Of wat je dan ook daar allemaal van uh, kan zeggen. Uh, dat, uh, dat is absoluut nu nog niet aan het uh, geval. En zoals je nu kan horen gaat het programma beginnen. Ik stel voor om eventjes mee te gaan luisteren met het podium. Dames en heren, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Martijn de Geven, ik ben de, de spreekstalmeester van vanmiddag. Dit is de grootste demonstratie van de Nederlandse studenten sinds 1988. Ik neem u kort mee door een aantal hoogtepunten van het programma. Om half twee krijgen we de vriend van het onderwijs, of vindt hij in ieder geval van zichzelf, Alexander Pechtold. Rond kwart voor twee krijgen we mijn persoonlijke favoriet, Johannes Visser. Het is nog geen twee uur en dan betreedt het podium Guusje Terhorst. Om kwart over twee, Job Cohen. En het is al niet eens half drie, of staan hier drie Tweede Kamerleden voor het debat. Nou, het uh, spoorboekje wordt uh, doorgenomen Niets en uh, de aankondiging van, van Halbe Zijlstraat moet nog komen. De aankondiging van de streekspalmeester. En dat uh, zal Niemand nu gebeuren. Kijken wat de reactie is van het publiek. Marcel Benel op het Maanigveld in de Haag. voor Halbe ja. Zijlstraat. Boegeroep. Wow. Nou, kijk eens dan. We gaan eens even kijken naar de studenten die nog daar naartoe moeten. Want de toevoer gaat nog steeds door. En uh, Roel Pauw die staat op het uh, station in uh, Den Haag. Roel, je bent bij het Centraal Station. Komen daar nog steeds studenten in de trein aan? Honderden, honderden, misschien duizenden. Ik kan het, uh, kan het allemaal niet bijhouden. Maar ze komen in één gestage stroom uit het uh, station. En hier op het grote kruispunt bij het station staan politieagenten het verkeer te regelen. Telkens worden er een paar honderd bij het zebrapad overgelaten. En dan vervolgens hun weg naar het Malieveld. Misschien ten overvloede staat hier een tekstkar met een grote pijl. En de tekst Malieveld die kant op. Misschien ook weer niet helemaal overbodig. Want sommige studenten hebben misschien in hun hele leven nog nooit gedemonstreerd. Maar ik moet zeggen dat ze al snel uh, hebben begrepen hoe ze de aandacht kunnen krijgen. Ik zag hier bijvoorbeeld een vrij uh, spandoek. Daar stond op investeer in kennis-economie. En in die drie woorden zaten ongeveer twaalf spelfouten. En daarin drukken ze heel mooi uit, heel bondig, hoe zij tegen de onderwijspolitiek aankijken. Aan de ene kant de ambitie zoals die door de verschillende kabinetten is... Uh, verwoord van Nederland moet een kennisland worden. Aan de andere kant, al die spelfouten waarmee ze aangeven... als het, als het zo doorgaat, dan kun je die ambitie maar beter laten varen. Volpouw vanaf het station in Den Haag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ander nieuws, in een gevangeniscel is drugshandelaar Charles Wolfsman overleden. Charles Z. werd hij vroeger genoemd. Dat is bevestigd zijn overlijden tegenover de NOS. Redacteur Robert Bas, Charles Wolfsman. Ja, schetsen mis. Nou, dat is een van de grotere spelers geweest in de Nederlandse onderwereld. Uh, vanaf de jaren tachtig. Hij was eigenlijk bloemhandelaar, maar ging failliet. En toen is hij overgestapt op de, de hashhandel. Is hij heel groot in geweest. Hij is verschillende keren voordeeld geweest. En het onderzoek naar zijn organisatie leidde in de jaren negentig. Onder andere tot het onderzoek van de commissie van TRA. Omdat de Nederlandse politie. Een onderzoeksmethode had ingezet als ze doorlaten, infiltreren die niet waren toegestaan. Wat maakte hem zo'n grote handelaar? Want er waren er wel meer natuurlijk. Ja, hij was goed in het organiseren. In de jaren tachtig ontdekte hij dat uh, inderdaad de bloemenhandel, daar dat ging niet in failliet, maar dat de hashhandel vanuit Marokko naar Nederland halen in vrachtauto's vervolgens door transporteren in Engeland daar goed geld in te verdienen was. Op een uh, gegeven moment had hij gewoon een hele grote organisatie om hem heen. Het was een aardige man, als je, in de, als je met hem sprak was een aardige man, maar hij kon strak uh, ook een aantal mensen aansturen. En dat was denk ik wat hem uh, uitzonderlijk maakte. Hij zat continu gevangen eigenlijk. Wat, er liep nu ook nog weer een rechtszaak tegen hem. Hè? Waar ging dat om? Ja, een paar jaar geleden, in 2009, is hij opnieuw aangehouden. En de afgelopen decennia is hij verschillende keren aangehouden en voordeeld geweest. En de laatste zaak, dat zou gaan over uh, niet het importeren van hash, maar uh, hij werd ervan verdacht door het Openbaar Ministerie dat in een organisatie leidde die een aantal hennepplantages in Nederland runde. En daar was goed geld in te verdienen, bleek ook uh, bij het oprollen van deze organisatie. Want uh, bij een paar uh, leden van deze organisatie werden er gewoon miljoenen in cash aangetroffen. Hij ging maar door ook, hè, Charles Wolsman. Uh, hij is overleden. Wat is er bekend over zijn overlijden? Nou, nog niet zo heel veel. Uh, het verhaal zou zijn dat hij is overleden in de cel in Nieuwegein, waar hij dus gevangen zat. Maar wat nou precies de doodsoorzaak is, dat weten we op dit moment nog niet. Dankjewel, Robert Bas. De brand bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is uit. Patiënten van het ziekenhuis zijn niet in gevaar geweest. Er waren wel al maatregelen genomen. Dat zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Voor alle zekerheid uh, is wel de afdeling IC ontruimd. En uh, die, uh, dat betreft vijf personen. En die zijn overgebracht naar het UMC, het calamiteitshospitaal in Utrecht. Het vuur was ontstaan in een technische ruimte. Wegens stankoverlast waren patiënten van twee afdelingen verplaatst... naar een ander gedeelte van dat meanderziekenhuis. Tony Blair, getuigt op dit moment voor de tweede keer voor de Irak onderzoekscommissie. De oud-premier is nog altijd controversieel in eigen land, Groot-Brittannië. Vandaag dat er, er weer gedemonstreerd werd in Londen. Al waren er beduidend minder demonstranten dan vorig jaar. Bush, equal Saddam, war criminals. Ja, twee demonstranten die een groot spandoek vasthouden met erop de woorden Blair, Bush, Saddam, het zijn allemaal hetzelfde, allemaal oorlogsmisdadigers. Ja, die Irak onderzoekscommissie die hier achter mij op dit moment Tony Blair verhoort, die moet nog natuurlijk tot haar conclusies komen. Maar voor deze demonstranten is het al lang duidelijk. Well, of course, it's come quite clear that in order to get us into war with America, Blair. Um... Lied to the House of ja, Blair heeft gelogen tegen het lagerhuis om ze te overtuigen om mee te doen met de oorlog in Irak. U zegt hij is een oorlogsmisdadiger. Moet hij dan ook berecht worden, vindt u? As much as any other war criminal, of course, yes. Ja, dat moet natuurlijk gebeuren. Verwacht u het ook. Do you expect it? No. no. Ook al wil hij wel dat Blair uiteindelijk voor de rechter zal verschijnen. Deze demonstrant is ook wel realistisch genoeg om te beseffen dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Wat verwacht u van deze onderzoekscommissie? Well, usual whitewash. I mean, Weinig hoop dus bij deze demonstrant dat Blair ter verantwoording zal worden geroepen voor die oorlog in Irak. Een bijdrage van Arjen van der Horst. De politie heeft vier mannen opgepakt, die worden verdacht van fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten, de zogenoemde PGB's. En onder die arrestanten zijn twee psychiaters, die zouden hebben meegewerkt aan medische beoordelingen, waardoor mensen onterecht een WHO-uitkering of zo'n PGB kregen. Volgens het Openbaar Ministerie loopt de fraude mogelijk in de tientallen miljoenen euro's, het OM. Overheidsinstanties die die uitkeringen ja, uitkeren, die uh, weten ook van dit onderzoek. Die zullen in hun eigen systeem uh, moeten nagaan uh, ja, wie daarbij betrokken kan zijn en uh, daar hun eigen onderzoek op inrichten. Bij de arrestatie waren 140 mensen betrokken, onder wie vier rechterscommissarissen en vijf officieren van justitie. En bij huiszoekingen op 15 adressen zijn vuurwapens en meer dan 100.000 euro in beslag genomen. Sport. Dan gaan we kijken bij tennis, want Venus Williams heeft opgegeven... in de derde ronde van de Australian Open, zoals als vierde geplaatst in Melbourne. Marcella Mesker, grote tegenvallen. Wat had ze eigenlijk? Ja, een spierblessure ja. in de dijbeen. Had ze in de vorige ronde, in de tweede ronde al opgelopen. Toen kon ze ten nood die derde set afmaken. Won nog wel, hoopte met een dagje rust weer oké okay te zijn voor vandaag... Maar ja, ze stond 1-0-30-0 achter, dus ze was helemaal niet oké. Okay. En al die arme toeschouwers die dure kaartjes hadden gekocht voor het avondprogramma. Ik vind het eigenlijk stom van de organisatie dat ze haar hadden geprogrammeerd. Dus ja, uh, zes punten gespeeld uh, en naar huis. En naar huis en ook Justine. Hè? Ja, dat is toch een uh, hele erge tegenvaller, denk ik. Vorig jaar nog droomfinalisten bij haar comeback. Uh, dit jaar uh, ja, wat minder goed in vorm. Ze speelde tegen een goede, en ook een Grand Slam-winnares... Svetlana Kuznetsova, de Russin die onze eigen Aranska Rus... in de vorige ronde nog had verslagen. En ze verloor ja, uh, 6-4, 7-6. Maar Henaens speelde slecht. 41 fouten in twee sets, waaronder onder negen dubbele fouten. Dus het liep gewoon niet. Nee, dat wou niet. Goed, en, eh, dus ook eh, eruit. Um, verder eh, ligt het nu stil eigenlijk op dit moment? Ja, de laatste ja, he, mannetpartij is, is gespeeld. Favrinka won makkelijk van Monfies. Weer de man die eh, de bakker uitschakelde. En eh, nou ja, hazen. helaas vannacht verloren, hè, dat weten we van, van Andy Roddick. Roddick. Ja, ja, klaar naar huis. Marcella Mesker, dankjewel. Bij de wereldkampioenschappen Snowboard in het Spaanse La Molina... hebben ze heel veel last van de harde wind. De kwalificaties voor de parallelslalom moesten worden onderbroken. De vrouwen konden nog wel hun eerste run afwerken. Nicolien en Marieke Sauerbreij hebben zich geplaatst bij de beste 32. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. De AWB Jolanda van der Velden. Er staan nog een paar files op de A2. Amsterdam richting Den Bosch tussen Maars en Knopende Ouderrein 2 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor het Knopende Raasdorp ook 2. Drukte op de A12 vanwege de studentendemonstratie Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Maliefeld 3 kilometer en op de A28 zwolen richting Amersfoort voor Amersfoort 2 kilometer. 13 over 1 dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Studenten protesteren in Den Haag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Drugshandelaar Charles Wolsman is in de gevangenis overleden. En de politie heeft vier mannen opgepakt. Die worden verdacht van fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten, zogenoemde PGB's. Dat was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen het vervolg van NCRV's lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de Tweede Kamer komt de minister nog altijd jasje-dasje, wordt de vierde voorzitter gesproken en is het nog altijd gewoon meneer of mevrouw. Maar de laatste jaren is er ook steeds meer straattaal in dat parlement te horen. Historica Erie Tanja deed onderzoek naar de huidige en vroegere omgangsvormen in de Tweede Kamer. Het laatste deel van het radiodagboek van acteur-regisseur Mark Rietman... die gisteren de première had van het stuk Expats. Een voorstelling door hem geregisseerd en dus was het een spannend moment. Al die ogen in de zaal, dat monster in de zaal, die, die, die kritische ogen. Terwijl die mensen ook allemaal heel lief te kijken. En die zullen zien vanavond, zeker op de première, dat ik het niet kan. En na half twee zijn stand.nl. Het kabinet Rut is nu dus honderd dagen bezig. Tijd voor een tussenrapport en u mag de cijfers geven... En onze stelling luidt als volgt: de eerste 100 dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op een website, www.stand.nl, en u mag twitteren naar @stand_nl. Dit is Radio 1. Lunch. In de Tweede Kamer hoort de minister nog steeds in een colbertje te verschijnen... en iedereen spreekt elkaar aan met u en meneer of mevrouw. Dat is een vorm van respect tonen, want Kamerleden hebben tenslotte een voorbeeldfunctie. Maar wat blijft daar nog van over als een Kamerlid een minister knettergek noemt of flapdrol? Ik praat erover met historica Eri Tanja, die is gisteren gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... op een onderzoek naar huidige en vroegere omgangsvormen in het parlement. Mevrouw Tanja, allereerst gefeliciteerd... Ja, dank u wel. En goedemiddag. Uh, onderzoek gedaan naar de politieke gang van zaken tussen 1866 en 1940. Um, waarom eigenlijk dat jaartal 1866 gekozen? Want uh, de Eerste en Tweede Kamer waren er toch al in 1815? Ja, dat klopt inderdaad. De Tweede Kamer uh, en de Eerste Kamer bestaan al veel langer. Maar 1866 is een uh, belangrijk jaar in de parlementaire geschiedenis. Um, be zoals bekend uh, is tegenwoordig... Uh, zodat een regering naar huis gaat... als het geen vertrouwen heeft van de meerderheid van de Tweede Kamer. Maar aan het begin van de 19e eeuw was dat gebruik... van ongeschreven regel nog niet gevestigd. En door een, een vrij heftige, uh, ja, meerdere debatten tussen 1866 en 1868... tussen regering en Tweede Kamer... Ja, is deze vertrouwensregel heeft echt een plek gekregen in ons politieke systeem. Dus dat de Kamer het kabinet eigenlijk naar huis kon sturen? Nou, in, in, in dit geval... Um, was, waren er waren twee ontbindingen waardoor de regering uh, in naam van de koning... de Kamer naar huis stuurde en er verkiezingen kwamen. Ah, ja, ja. En um, toen de derde keer een ontbinding uh, dreigde, um, is de regering opgestapt. Ja. Neem ons eens mee, na 1866. Hoe zag een Kamerdebat er toen uit? Hoe klonk dat? Hoe spraken ze met elkaar? Hoe gingen ze met elkaar om? Um, nou ja, natuurlijk was het uh, debat de destijds nog in de oude zaal van de Tweede Kamer... die sinds 1992 niet meer in gebruik is. Um, maar het was een veel kleinere kamer. Um, rond die periode waren er nou, ongeveer rond de 70 kamerleden. Er was er nog geen vast aantal, uh, vast aantal kamerleden. En het waren ook voornamelijk mannen van hoge sociale afkomst. Um, uh, dan moet je echt denken aan Adam Patriciaat, um, veel juristen. Dus het, ja, de taal was heel anders. Een type uh, Jan Marijnissen die in een worstfabriek had gewerkt, dat, dat zat er niet bij. Nee, nee, nee, de eerste, de eerste arbeider uh, kwam pas in 1885 in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Ja. En, en, wat, en hoe, hoe spraken ze met elkaar? Um, nou ja, uh, uh, via de voorzitter. Dat is een gebruik dat al sinds uh, het midden van de 19e eeuw in de Tweede Kamer uh, gebruikelijk is. Um, ze spraken elkaar aan als geachte afgevaardigden uit een bepaald district. Namens welke ze gekozen waren. Voor de rest was er... Uh, ja, nu eigenlijk niet, meer, maar toen af en toe ook nog wel wat Latijn te horen. Het waren immers grotendeels juristen, allemaal grotendeels academisch geschoold. En ja, daardoor uh, ja. andere taal gebruikt dan nu. Ja. En, en ook toen was het al zo, en ik geloof dat dat nu nog steeds zo is... maar dat gaan we zo meteen even controleren bij een van de nieuwe Kamerleden. Een nieuw Kamerlid moest zich in de eerste periode gewoon koest houden. Ja, dat klopt. Uh, wat ik in, uh, met mijn onderzoek in de debatten ben uh, tegengekomen is dat uh, Kamerleden... Als ze, of als ze dat die regel niet uh, respecteerden, dan toch fix echt Ja, ik moet toch echt nu iets zeggen. Ik, weet, ik zit hier pas een aantal maanden en weet eigenlijk nog van niks. Maar ik, ja, ik moet wel iets zeggen. Maar soms ook Kamerleden die inderdaad ook, ja, te vroeg zo gezegd hun mond open deden, kregen dan toch van andere Kamerleden wat commentaar van... nou ja, um, dit was eigenlijk niet de bedoeling dat u dat nu al had gedaan. Ja, Art van der Steur, goedemiddag. Goedemiddag. Zeven maanden Kamerlid voor de VVD. Uh, u hebt al wel uw medespeech mogen houden. De, dus binnen dat jaar eigenlijk. Uh, hoe hebt u dat geflikt? Nou, dat is tegenwoordig heel gebruikelijk. Uh, het is zelfs zo dat van de 21 uh, nieuwe VVD-Kamerleden... die dus nog niet eerder in de Kamer gezeten hadden er volgens mij uh, nog maar één of twee hun zouden moeten gaan houden. Dus dat gaat tegenwoordig heel snel. Ja. Nou had de VVD natuurlijk wel, nou ja, tussen aanhaling steeds een probleempje... in de zin dat er heel veel uh, ervaren Kamerleden doorschoven naar het kabinet natuurlijk. Dus het moest worden allemaal aangevuld met nieuwe mensen. Ja, dat klopt. En daar ben ik er een van. Ja. Maar het is dus niet meer zo dat u uh, een jaar lang niks mag zeggen... en alleen een beetje uit de zeilen mag meekijken? Nee, het is, uh, het is in ieder geval bij onze uh, partij, bij de VVD, zo dat uh, elk Kamerlid dat in de Kamer zit heeft een volwaardige portefeuille. Uh, waar, je echt, uh, waar ook echt onderwerpen in zitten die, uh, die van belang zijn en waar je uh, het verschil kunt maken. En uh, ja, dat geldt ook voor mij. Ik ben de opvolger van uh, Fred Teven op de strafrecht- en justitieportefeuille. En dat is, uh, dat is een hele belangrijke, voor ons een hele belangrijke portefeuille ja. die speerpunt veiligheid uh, betekent. Maar toen hij die medespeech ging houden, keek ik het toen nog wel een ervaren fractiegenoot even na? Uh, niet naar de speech zelf, maar wel, uh, die zaten wel allemaal in de zaal. Dat is ook gebruikelijk als je je mede-speech houdt, dat je eigen fractie dan ook uh, vol, bijna voltallig in de zaal aanwezig is. Dus als het mis was gegaan, dan had ik zeker na afloop daar wat van te horen gekregen. <lacht> ja, ja, en niet tijdens de speech, hè, want je mag geloof ik niet geïnterrupeerd worden. Klopt. En na afloop, afloop geef vriend en vijand een hand. Klopt, nee, absoluut. En iedereen is dan, is dan erg aardig voor je. En mijn volgende toespraak was tijdens de begrotingsbehandeling van, het, uh, van de begroting van justitie. Ik had een uh, tekst van tien minuten voorbereid en ik heb er een uur over gedaan door alle interrupties. <lacht> Kijk, toen waren ze wat minder aardig in Ja, ik, zei op gegeven, ik heb op een gegeven moment nog gezegd. Ik heb op een gegeven moment nog gezegd van nou, zo gaat het dus. Je eerste toespraak. En dan denk je van nou, dit, dit kan dit wel? En dan, daarna is het een hele grote ellende. Ja. Fijn dat u even aan de telefoon kon komen. Succes met alles. Art van de steur. Irrit, je praat nog even door. Uh, want een, een belangrijk politiek fenomeen, ook nu, is uh, draaien. Hè? Dus het, het veranderen eigenlijk van mening. Um, en um, nou ja, dat is vooral aan de orde natuurlijk als een partij regeringsverantwoordelijkheid krijgt. Vroeger zaten er allemaal individuen in de Kamer, hè? Dus die niet aan partijen waren gebonden. Um, was er toen geen sprake van draaien? Um, nou, allerminst. Uh, politieke tactiek is denk ik zo oud als politiek is. Dus um, waar zeker ook wel gevallen ben ik in mijn onderzoek tegengekomen... waar Kamerleden op, aan, op werden aangesproken dat ze een andere mening verkondigden... dan ze eerst hadden gedaan... Uh, en uh, soms uh, ja, ging dat over, over vrij grote zaken. Of meestal waren dat omvangrijke uh, punten waar ze op werden gewezen. Soms ja, ook kleinere punten. Een Bel belangrijk voorbeeld is... Um, van wel van een Kamerlid dat uiteindelijk minister uh, wordt... over de kieswet in 1894. Um, ja, eerst is voor een vrij beperkte uitbreiding... en dan nou, op een gegeven moment... Of, voor het neus excuus is voor een vrij uitgebreide uitbreiding en dan toch weer voor iets minder. Dus dan wordt hij wel erop aangesproken van goh, heeft al jaren verkondigd u uh, het ene en nu zegt u in één keer iets anders. En ja. krijgt daar toch inderdaad ook wel kritiek op. Kijk, aan, dus dat draaien is ook van alle tijden. Uh, wat wel is veranderd, natuurlijk, de enorme media-aandacht ook nu voor de politiek. Alleen al door de technische vooruitgang natuurlijk. Want uh, ja, 1866 hadden we bijvoorbeeld nog geen internet en, en dat soort dingen. Uh, heeft, dat, heeft dat de boel heel erg veranderd? Nou, de periode die ik onderzocht heb, was, er, uh, was de enige media die, uh, die beschikbaar was, was de schrijvende pers. Uh, er zijn nooit voor de Tweede Wereldoorlog radio-uitzendingen of, of, beeldmateriaal, of ja, bewegend beeldmateriaal van de Tweede Kamer. Um, en wat wel een belangrijke verandering ziet, die je ziet optreden... is naarmate de Tweede Kamer meer rekening gaat houden met de mening van de kiezer. Dat is een heel ingewikkeld proces waar de opvatting van vertegenwoordiging in verandert. Zie je dat Kamerleden ook meer voor de tribune gaan spreken... en ook zeker voor de pers die daar aanwezig is... waardoor um, ja, wat er in de Tweede Kamer gebeurt ook nadrukkelijker naar buiten wordt gebracht. Terwijl in de 19e eeuw het voornamelijk nog een debat echt in, het, in de Tweede Kamer Oeh. zelf was... waar weinig van naar buiten kwam. Maar waren die debatten ook veel saaier dan toen? Ja, voor, voor mij niet. Ik, ik heb, ben heel veel mooie debatten tegengekomen. Uh, Volgens mij waren ze mensen saai, want ook toen waren Kamerleden soms erg aan elkaar gewaagd. De discussie verliep misschien op een andere manier dan nu. Maar uh, ja, daar kon het nog steeds zowel inhoudelijk fel uh, aan toegaan. Ja. Op een gegeven moment kwamen er ook vrouwen in de Kamer. Uh, je hoort altijd, hè, dat, dat heeft gelijk een andere dynamiek. Was dat in de Tweede Kamer ook zo? Um, nou, de vrouwen zijn eigenlijk heel geleidelijk gekomen. In 1918 was het, uh, was het de eerste. Tot 1940 hebben er maar tien vrouwen zitting gehad in de Tweede Kamer. Niet eens allemaal op hetzelfde moment. En um, nou, de belangrijkste veranderingen waren eigenlijk um, in de uiterlijk van de Tweede Kamer. Er moest een aparte garderobe worden aangelegd. Een aparte koffie, uh, koffiekamer waar zij, waar zij een plek kregen. Dus daar was de invloed veel nadrukkelijker te merken in eerste instantie dan in het debat. Ja, precies meer, meer laten we zeggen, in de zijlijn daarvan. Uh, nou, uh, gaan ga, ga een gemiddelde borreltafel zitten en dan hoor je politici... het zijn allemaal maar zakkenvullers en uh, nou ja, meer van dat soort kwalificaties. Was dat in die tijd ook al zo? Hoe keek, men, laten we zeggen, hoe keek het volk naar de politici? Nou, allerminst, uh, allerminst zakkenvullers. In die zin dat uh, de schadeloosstelling die Tweede Kamerleden destijds ontvingen... helemaal geen vetpot was. Die uh, was tussen 1848 en 1918 18 is die niet verhoogd. Het was 2000 gulden op jaarbasis. En uh, voor de meeste Kamerleden uh, aan het einde van 19e eeuw was dat geen probleem... omdat zij zelf wel inkomen hadden via nou, eigen geld als adel... of via bijvoorbeeld het werk als advocaat. Uh, maar er waren ook er waren steeds meer Kamerleden die de inkomsten moesten missen... En dan komt eigenlijk juist um, de beweging op. Dat wordt gezegd, moeten de Kamerleden niet um, meer schadeloosstelling krijgen... om in hun eigen levenshoud te onderzien. Omdat ze ook ja, meer tijd voor het volk in de Kamer doorbrengen. Dus alles behalve zakkenvullers in die tijd. Inderdaad. Ja. Ja. Uh, nou ja, we hebben, we hebben al gezegd hè, aan het begin ook... dat het, het spreken bijvoorbeeld via de voorzitter... dat komt allemaal terug uit, uit die tijd. Dus dan is dat ook weer een beetje verklaard. En het staat allemaal uh, na te lezen in dat uh, promotieonderzoek... waarvan ook een boek uh, trouwens uitkomt. De titel is uh, Goede Politiek. De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1876. 69, geschreven door Eri Tanja. Dank voor de uitleg. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Mark Rietman, regisseur van het toneelstuk Experts... En dat stuk van het toneel speelt ging gisteravond in première. Vlak voor aanvang wordt Mark Rietman nog even op het toneel geroepen. Door zijn acteurs voor een belangrijke kwestie. Luistert u naar het laatste deel van het radiodagboek van acteur en regisseur Mark Rietman. Ik ben ik nu ben in, in, in, in, in een seconde. Stress. Yes. Zie je, die tafel. Tafel. Nou ja, kijk, als dit, nu wordt er ineens gezegd dat dit de achterpoten zijn van de tafel. Achterpoten, ja. Maar dan is hij zover zijn we nog nooit naar voren gegaan. Ja, dat dus dan had hij gisteren ook moeten staan. Ja, gisteren was het naar achteren. Prettig gespannen. Ik nee. ben ja, heel kijk, benieuwd hoe het vanavond is dan... uh, gaat gaan. Dus uh, ik ben altijd wel een beetje nerveus natuurlijk. Ja, je ja, ja, kan het eigenlijk meer als toneelspeler natuurlijk. Dat je weer, dat je weer op moet voor een première. Krijg ik hier bloemen? Met een kaartje erbij. Oh, wat lief. Is dat leuk. Ja. Nou, de bloemen zijn van mijn moeder. Zie ik aan het handschrift: een toi toi toi van Silent Tessel. Een hele mooie Chinese danskaart. Oh, wat lief. Nee, maar dat doen Dochters. Maar Mijn dochters. me niet meer verder naar voren. Nee. Oké, okay, dit wordt. Toen ik net begon met spelen van de première, is dood één. En nu vind ik het nog wel één. Al die ogen in de zaal, dat monster in de zaal, met kritische ogen. Terwijl die mensen zijn ook allemaal heel lief te kijken. En die zullen zien vanavond, zeker op de première, dat ik het niet kan. En, en ik moet zeggen, het laatste paar jaar. vind ik het eigenlijk ook wel leuker, een première spelen. Dan denk ik, nou, dan gaan we toch voor de eigen lol. Maar nou weet je, ik, ik, ik vind dat is gewoon niet waar. Nee. Nou, dat vind ik toch niet waar? Nee. Wat ik heb? Eh, Dyspace, Genesis, New Commons... Phil Poumet! Something has to be done. Next slide. paradise. He? dat was heel goed. Ik was, ik was niet zo scherp als gisteren. Hey. Jongens, wat ging het goed! Ja, het ging wel goed. Ik vond heel blij, ja. Ja, het kost, op, kost op. Van de tweede helft zit ik gewoon zelf mee. Dan merk ik altijd dat ik met mijn voeten op de stoel ga zitten. En dan zit ik ontspannen en meten. Het ging heel goed. Volgens mij vond de zaal het ook heel goed. Dat was heel goed applaus. Ja, volgens mij ging het wel goed. Hey. Yo. Echt geweldig. En. Ja, het ging echt fantastisch. Alles zat. Het was, was echt allemaal lagen, alle Ja, was dat. echt. Echt, echt. Het is Nou ja, beroepsmatig gaat het uh, enorm naar de zin. Uh, ik, heb het, ik heb twee hele fijne kinderen... Dus ik ben wel uh, alleen even, dat, heb, dat is voor het eerst in mijn leven, dat ik eigenlijk voor langere tijd uh, niet met iemand ben. Maar misschien is dat ook wel even goed. Dus ik, ik ben wel op een soort beetje contemplatieve, beetje naar binnen gerichte periode en, en heel fijn aan het werk. Dus uh, dat gaat eigenlijk wel goed. Ik dacht altijd dat ik het uh, heel erg zou vinden. Ik ben ook liever met iemand, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk dat het voor mij, in, in waar ik nu ben in mijn leven, ook wel eens uh, goed is. Om echt op jezelf teruggeworpen te zijn en een beetje na te denken wat nou echt belangrijk is in het leven. En, en niet maar een beetje door te rollen. Dus dat, dat is eigenlijk wel goed. Dat gekoppeld aan hard werken is, is wel belangrijk. Want alleen zijn en niks te doen hebben, dat, dan zou ik wel gek worden, denk ik. Nee, nee, ben, ben ik uh, ben niet aan het rondkijken van uh, wie wil er met mij uh, nu verder. Nee, dat komt wel weer of, of niet. Dan zit ik in dat roze spierhuis in mijn eentje. Met nog herinneringen aan King Lear. God, dat speelde ik mooi, want ik was zo alleen. En, nou, dat heeft wel geholpen toen. Nee, nee helemaal, niet, helemaal niet. Het gaat best wel goed. Mark Rietman in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen en nog veel meer dagboeken trouwens zijn terug te luisteren op de site lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En dan volgende week volgen we de hele week zanger en presentator Xander de Busonnier. Zometeen na half twee gaat het in stand.nl over de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte. U mag zeggen of u het eens bent of oneens met de stelling. De eerste honderd dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Dat zometeen. Eerst is hier Martijn Nijhuis. Radio 1. Het NOS-journaal. Een van de bekendste namen in de drugswereld is overleden: Charles Wolsman. Hij overleed in een gevangenis waar hij een straf uitzat van drie jaar voor het in bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. Charles Wolfsman was 55. Op het Malieveld in Den Haag is de grote landelijke protestmanifestatie aan de gang... tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Er zijn toespraken van prominenten uit het onderwijs en de politiek. Emiel Roemer van de SP, die in het publiek staat... is ter plekke alsnog uitgenodigd om ook te spreken. De organisatie houdt rekening met 15.000 demonstranten. Of dat aantal wordt gehaald is onduidelijk. Er komen nog steeds studenten binnen. De brand bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is geblust... Het vuur was ontstaan in een elektriciteitshuisje. Vijf patiënten die op de intensive care lagen... zijn uit voorzorg naar een ander ziekenhuis gebracht. En de politie heeft vier mannen opgepakt... die worden verdacht van fraude met uitkeringen... en persoonsgebonden budgetten, PGB's. hen zijn twee psychiaters. Die zouden hebben meegewerkt aan medische beoordelingen... waardoor mensen onterecht een WHO-uitkering of een PGB kregen. En tot zover de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... voor Knopende Hoevelaken 2 kilometer. Vanwege een spoedreparatie op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Knopende Hoek en de Schipholtonnel 3 kilometer... bij de Schipholtonnel zijn twee rij dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden... en de borden Haarlem volgen via de A5 en de A9. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 3 kilometer... A28 Utrecht in de richting Amersfoort bij de Alvedendelde 2 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle bij Leuzen 3 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. Het kabinet Rutte zit vandaag 100 dagen. Tegenstanders hielden hun hart vast. Voorstanders waren blij dat er eindelijk geregeerd ging worden. Het kabinet Rutte zit er precies 100 dagen. Ik vond het een heel opvallend moment, de presentatie van het kabinet. Daar zag je drie heren naast elkaar staan. De ministerploeg krijgt na 100 dagen een. 7 min. Van de zestig belangrijkste beloftes uit het regeerakkoord... heeft het kabinet er inmiddels zes gerealiseerd. Maar er is ook al één belofte gebroken. Ja, als ze helemaal niks hadden gedaan in 100 dagen... dan was het feest wel compleet geweest. Maar als je kijkt naar die zes, het is wel het strooigoed wat ze gedaan hebben. Dan zie je dat het kabinet zijn best doet. En in ieder geval niet eerst 100 dagen naar het land is gegaan, Zoals het vorige kabinet met de heer Balkenende. Nee, dit kabinet heeft al echt dingen voor elkaar gekregen. Dat moet SP-leider Roemer. PVV-leider Wilders dus toch wel schoorvoetend nageven... Een staande ovatie voor de 6,8, 7 min, klinkt iets vriendelijker misschien, voor de eerste 100 dagen Rutte, vraagteken. Of juichen we dan te vroeg en moet Rutte nog maar bewijzen dat de betwiste gedoogconstructie hem geen parten gaat spelen? Ik praat erover met Loek Hermans, die is uh, voorzitter van MKB Nederland, maar vooral ook VVD-prominent, Eerste Kamerlid bijvoorbeeld. En ook lijsttrekker voor die uh, Eerste Kamer. Dag meneer Hermans, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. We beginnen altijd met drie keuzes. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier zijn de drie mogelijkheden. Dit waren de beste eerste honderd dagen in tien jaar. Ja. Bij dit beleid kan de Eerste Kamer op haar lauweren rusten. Ja. Ik <laughs> twijfelde wel even. Ik dacht, ja, nou, ja. Welke pet heb ik nou weer op? Nou, ja, ik kom er straks wel op terug. Dat ja. mag straks wel. Ja, nee, ja, ja, ja. En dit is het laatste. Dit kabinet doet het heel goed voor de BUNE. Nee. Nee. Goed, dan de stelling dus waar u als luisteraar ook op kunt reageren. De eerste 100 dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar @stand.nl. De eerste 100 dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Wat zegt u dan, meneer Hermans? Ja, ik denk dat dat echt zo is. Uh, je merkt gewoon dat mensen ook zien dat er dingen gewoon aangepakt worden. Dingen worden gewoon gedaan, er worden zaken in gang gezet. Er wordt niet, uh, dat ik moet ik de heer Wilders nageven... eerst nog eens honderd dagen nagedacht wat we eigenlijk precies zullen gaan doen. Dus ik vind dat wel uh, zeer verfrissend, moet ik u zeggen. Ja, uh, Roemer noemt het strooigoed, hè? Die, die eerste dingen ja. die dan geregeld zijn. Ja, kijk, ja, er moet natuurlijk altijd iets klaar zijn voor de SP, anders hadden ze geen bestaansrecht. Maar het is natuurlijk, laten we reëel zijn, de eerste honderd dagen als je begint. dan kun je niet meteen de grootste wetsontwerpen. en de grootste beslissing allemaal genomen hebben. Dus ik vind dat het kabinet wel degelijk met een aantal hele duidelijke punten is gekomen. van ergernis van de Nederlanders. ten opzichte van het kabinetsbeleid van de afgelopen tijd. Ja, maar ja, dat is dus ook een beetje makkelijk. De, van 120 naar 130, uh, die, die, die boete, uh, hoe heet het? De, de, de boete toestanden van de politie opheffen. Uh, de, de, het is wel makkelijk scoren. Ja, nou, maar kijk, het zijn wel voor die punten waar je natuurlijk wel de kleur van het kabinet aan ziet. En waar je ook nadrukkelijk van ziet dat dit kabinet zegt... we moeten eens dus ophouden met die dingen die mensen vreselijk gewoon ergen. We praten vaak hè, over de kloof tussen de politiek en de, en de, en de bevolking. En die bevolking heeft ontzettend geklaagd over dit soort dingen. Nou pakken we het aan en dan doen Broemer het, het strooigoed. Nou, voor mij mag macht hier. Ja. Eh, maar goed, ook als je... De, want dit, Want het is wel aardig, RTL die houdt nu een speciale website bij... Hè, van hoeveel van die beloften van het kabinet nu al waargemaakt zijn. Nou, er zijn zestig van die beloften gedaan. Er zijn er nu zes ingelost. Er worden er net ook een stukje geluid van. Um, Vindt u dat genoeg voor die eerste honderd dagen? Ja, ik vind dat toch al een heel mooi, mooi aantal. Kijk, als we op deze manier doorgaan... dan komen we straks tot duizend dagen voor het kabinet... en dan zouden alle beloftes ingelost zijn hè, als het tempo aangehouden wordt. Dus ik denk dat, dat we wat dat betreft mogen zeggen... Ja. dat het kabinet gewoon goed van start is gegaan. Nou, maar één belofte bijvoorbeeld niet, en dat is gelijk een hele forse... namelijk die 3000 extra politieagenten. Ja, kijk, dat, daar is een heel voortdurende discussie over geweest. Ik heb het ook gezien toen het regeerakkoord kwam. Het vorige kabinet had een bezuiniging van 3000, ze hebben dat teruggedraaid. En dat is, denk ik, iets te makkelijk gepresenteerd als er komen 3000 agenten bij. Ja, ten opzichte van de cijfers zoals ze door het vorige kabinet zijn nagelaten. Want het is dus eigenlijk gewoon gelijk gebleven? Ja, maar dat is al heel wat in deze tijd. Als je nagaat dat we een enorme economische teruggang hebben gehad... 6% van onze totale koek zijn we kwijtgeraakt. Dat is 36 miljard, als je goed kijkt. Nou, maar bijvoorbeeld ook die BTW-verhoging, herinner ik me... Die, die is weliswaar niet afgeblazen, maar is wel voorlopig even op een zijspoor gezet. Ja, nou, voor nee, de is de en Ja, ja Daar moest ik even lachen. Ja. U zei, ik kan het kamer in de Eerste te lauwen rusten. Nou, Ik denk dat de, de Eerste Kamer dat heeft gedaan... op grond van datgene waar de Eerste Kamer ook voor is... Dat is namelijk de kwaliteit van de wetgeving, de zorgvuldigheid van de wetgeving, Europese regelgeving goed in de gaten houden. En de Kamer zei eigenlijk van, uh, zo je dat wil doen, uh, daar zijn best wel bezwaren tegen aan te voeren, maar dat is tegen heel veel bezuinigingen natuurlijk altijd. Uh, dan moet u toch wel even opletten of u dat niet lopend een theaterseizoen gaat doen. Ja. Zou u die toch, toch gewoon gaan uitstellen? Uiteindelijk nee, heeft het kabinet daaraan toegegeven. Ja. Nee, maar goed, dat is ook iets dat is fors, op, fors ingezet. En, bedoel, het is niet, nogmaals, die, die maatregel is echt niet van de baan, dus dat komt allemaal nog wel een keer terug. Maar ook daar kan je zeggen, nou, dat, dat is in ieder geval niet echt een succes. Geweest. Wat vindt u nou het allerbelangrijkste punt dat Rutte nu al voor elkaar heeft gekregen? Wat ik het allerbelangrijkste vind, en dat is natuurlijk het meest moeilijk om dat goed te kunnen vatten, dat is dat ik merk dat mensen zoiets dus hebben van, hè, hè, er gebeurt wat. Een kabinet wat dingen gewoon doet. En uh, uh, hoef je hoeft lang niet met alles eens te zijn, maar ik denk dat de Nederland, ik heb dat ook gemerkt in mijn werk als MKB-voorzitter, doen nou al gewoon een paar dingen. En maar noemen ze tot... wat, noem wat voor dat midden- en kleinbedrijf, wat hebben ze gedaan dan? Nou, absoluut al. Uh, het vasthouden van de lage vennootschapsbelasting is al uitermate belangrijk geweest voor het kabinet. Het vasthouden van de uh, kredietgarantieregelingen, waardoor cash in de bedrijven kan komen. Dat zijn hele belangrijke dingen. Gewoon doen, besluiten. Mm. En daar is het bedrijfsleven zeer, zeer gevoelig voor. En, en zijn er dan helemaal geen punten van zorg voor u? En dan moeten we weer even die pet van de eerste Kamerlid opzetten. Ja, ga ik even wisselen. Nou, niet zozeer wisselen. Maar ik denk dat ja, als je kijkt van, van het kabinet, zal ongetwijfeld uh, het heel lastig krijgen met de discussie omtrent, uh, de uitzending naar Afghanistan. naar, naar, naar, naar, naar uh, Afghanistan. ja. Koedus, naar ja. Kunduz, ja, ja. Dat zal ongetwijfeld best een lastige discussie worden. Tegelijkertijd moet ik u zeggen dat ik Rutte daar terecht op vond reageren in, uh, in Buitenhof. Toen die zei van uh, ja, we kunnen wel uitstellen tot na 2 maart. Maar dat is nou echt hele oude politiek. Even wachten tot de verkiezingen zijn geweest en dan plotseling met dingen gaan komen. Dus ik vind ook dat het gewoon lef is om nu gewoon de discussie hmm. toch gewoon aan te gaan. Dat is wat Wilders had gesuggereerd. Hè? Til het nou over die statenverkiezingen heen, uh, dat is alleen maar handig. Ja, maar ik vind nou juist dat de heer Wilders op dit punt eigenlijk een beetje boter op het hoofd heeft. Want hij vindt dat er allemaal achterkamerspolitiek altijd gevoerd is. En ik vind dit nou typisch een punt dat het kabinet zegt: ja. ja, het speelt nu. Het, het beroerde is dat is dat de internationale agenda en ook de Taliban niet echt rekening houdt... met het feit dat staatsverkiezingen in Nederland zijn. Ja, ja. En, en ja, dat betekent dus dat er nu beslissingen moeten worden genomen. Ja. Nou ja, je kunt ook zeggen: ik las een commentaar van Bert Wagendorp daarover. Die zei: nou, het kabinet gaat in ieder geval niet voor de populariteitsprijs. Want bij het volk leeft dat totaal niet. En sowieso ook in de achterbannen van veel betrokken partijen niet natuurlijk. Nee, dat is ook de reden waarom ik nee antwoordde toen u zei het kabinet doet leuk voor de buren. Ik denk dat het kabinet gewoon heel nadrukkelijk zegt, dit is onze lijn, zo gaan we het doen, we weten dat we het ook kritiek hebben. Nou, ik zit hier vlakbij het Malieveld en ik hoor het geluid hier van de demonstranten. Natuurlijk, uh, er gebeuren dingen waar mensen er niet mee eens zijn, maar het kabinet zegt, dit is onze lijn, dat is de reden waarom we het doen, is nou, zeg maar, over gezond maken van de overheidsfinanciën. En ik denk dat heel veel mensen daar wel degelijk waardering voor hebben, zelfs als ze zien dat het hunzelf ook wat kost. Want uiteindelijk Uiteindelijk is het niet de overheid die dat moet oplossen. Maar zijn we met z'n allen die dat moeten oplossen. Nog even naar die gedoogconstructie. En uh, daar zei u net eigenlijk al iets over. Want daar zei Rutte wat over bij Buitenhof richting uh, Wilders. Um, daarover zei Philip Remarkt, de hoofdredacteur van de Volkslands van de Week bij de Wereld Draait door. Uh, dat hij uh, dat heel opvallend vond. Dat, dat uh, Rutte eigenlijk Wilders in eerste instantie natuurlijk heeft bij heeft gehaald. We hadden hem ook nodig. Maar dat hij nu ook af en toe. Uh, nou ja duidelijk kritiek levert aan het adres van de PVV... en dat dat eigenlijk de manier voor de VVD is... om zich in, in, in, op een duidelijke positie te manoeuvreren. Ja, ik vind het niet zo uh, verrassend. Dat heer Markt dat wel verrassend vindt. Het is eigenlijk niet het, het, het, precies datgene wat ik verwacht had gebeurd. Dat is namelijk dat Rut uh, uh, kritiek kan hebben op uitlatingen... die, uh, die uh, Wilders doet, en andersom ook. En dat is nou hetgene dat je zegt... we hebben een aantal afspraken gemaakt dat je ons zult steunen... en daarvoor hebben wij een aantal dingen gedaan... die jij als PVV graag zou willen... Uh, dat hebben we netjes met elkaar afgewogen. Daar hebben we een akkoord over gesloten. En andere punten, free for all, zou ik bijna willen zeggen. Ja, vindt u dat er te veel is geluisterd naar de PVV? Want dat, dat kritische uh, punt hoor je ook vaak. Hè? Als je dat regeerakkoord leest, dat er toch wel heel veel PVV-invloed is ja dat is een Hervormingen die dat... niet doorgegaan zijn, die ja, de VVD eigenlijk ja. wel wilde natuurlijk. Ja, ja, nou ja, kijk, als je een akkoord sluit, dan moet je altijd dingen inleveren. Ga dat dan niet proberen te verkopen als een grote overwinning van jezelf. Dus dat vind ik ook een, een pluspunt van dit kabinet. Maar het is zeer opvallend dat nou juist van de Partij van de Arbeid... kritiek komt op het feit dat een aantal hervormingen die zij niet wilden... nu juist net helemaal niet doorgaan. Ontslag krijgen bijvoorbeeld en dergelijke. Mm -hmm. Waar ze zich moordelijk eens tegengekeerd mm -hmm. hebben. K komen we nog op een ander punt, hè? Is het nou het succes van het kabinet of is de oppositie gewoon uh, zwak? Nou, ik denk dat het in ieder geval een succes van het kabinet moet zijn. Want ik denk dat de bevolking heel goed er doorheen zou kijken... als het alleen maar zwakte was van de oppositie. Uh, ik kan niet zeggen dat, uh, dat, uh, dat het kabinet de afgelopen tijd op zijn handen heeft gezeten. Het heeft nadrukkelijk dingen gedaan. Er is kritiek opgekomen. Er uh, worden besluiten genomen. Uh, en dat betekent dus dat, uh, dat het kabinet laat zien dat ze er gewoon is. Mm. En dat is hetgene wat de mensen volgens mij graag willen zien. Rutte zelf krijgt een uh, 7,3 uh, als cijfer. En, maar de, degene die echt scoort is minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Vindt u dat terecht? 7,5 krijgt hij als rapporteur. Ja, ja, ik denk dat dat opstelde. Ook zeg maar een heleboel van die sluimerende gevoelens. van onvrede die er waren. over niet hard aanpakken van mensen die uh, hulpverleners lastig vallen. Uh, dat mensen zo boos over en dan taakstraffen opleggen. nee... Aanpakken. Dat wil de Nederlandse bevolking. En ik denk dat dat nu ook gewoon gebeurt. En ja zo'n bronnenquota. dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Uh, uh, ja, waar mensen zich vreselijk gewoon aan ergeren. Mm. En op het moment dat je dat dus hard aanpakt. en daar ook daadwerkelijk op ingaat. Ja, ik kan Roemer roepen dat is. Uh, dat is burenwerk. Nee, dat is ergernissen weghalen bij de bevolking. Ja. En wil je draagvlak voor je beleid hebben. dan moeten mensen ook heel goed zien dat ergernissen weggenomen worden. Ja. Uh, Gert Leers, belangrijke uh, post natuurlijk. in dit uh, kabinet. Hè, uh, immigratie en asiel. Uh, zeker ook met het over op die gedoogpartner die in de kamer zit en die ze natuurlijk ook tevreden moeten houden. Die scoort een 6,1 haalt net een voldoendetje. Ja, Maar ik denk dat hij een hele moeilijke post heeft, absoluut. Uh, en de tweede is, dat, is denk ik dat, dat ja, dit is een post waarop je pas na een verloop van tijd uh, bloemen krijgt. Ik weet dat toen ik minister van Onderwijs werd, uh, belde uh, Hans Wijers mij op. En toen zei je weet toch dat je als minister van Onderwijs alleen maar bloemen op je graf krijgt. Uh, dus, je ja, had de van mijn eigen fanclub toch op een gegeven moment? Ja, dat heb ik ook nog gehad. Ja, ja, ja, ja, ja, maar, maar dat uh, was omdat ik uh, de, de, de regels voor de studiefinanciering verruimde. Ja, dat heb ik gedaan toen. Ja, ja, ja. Nou, ziet u ziet nu wat er nu gebeurt. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, daar zitten we dan. Ja, uh, Want Halbe Ja, die moet straks op drie uur die mensen daartoe spreken. Uh, kunt u nog een beetje meeleven met hem? Partijgenoten ja. ook natuurlijk. Ja, kijk, er is mij natuurlijk al een paar keer gevraagd door collega's van u. Van wat vindt u er nou van? Ik denk dat het zelfs haar gelijk heeft. We hebben de afgelopen paar jaar aan, aan nationaal inkomen 36 miljard ingeleverd. Dus de overheid moet orde op zaken stellen. Dus moeten we allemaal een stap terug doen. In mijn periode kon ik de studiefinanciering en de ruimte in de studie wat ruimer maken dan nu. We hebben nu gewoon minder geld. En dan moeten we dus allemaal wat doen. Dus ook de langstudeerders, ja, die, die mogen in plaats van vier, zes jaar studeren. Nou is het dan niet normaal dat we dan zeggen, jongens, nou is het wel mooi geweest, dan moet je bijdragen meer gaan. Worden, ja. als je langer dan zes jaar studeert. zou mij trouwens ook een jaar extra gekost hebben... want ik heb er zeven jaar over gedaan. Kijk aan, ja. En, en dat had ik ja. niet erg gevonden. En, en, nee. en, en, Jan Kees de Jager heeft daar nog iets over gezegd... want nu staan er dus inderdaad mensen op het Malieveld. Maar goed, we, we hebben, straks deden we onze nieuwsquiz... Hebben we hebben nog een fragment teruggehaald van de kernwapendemonstratie. Uh, dat stonden 550.000 mensen. Worden er worden nu 15.000 uh, verwacht. Uh, Jan Kees de Jager zei in de Volkskrant dat hij zich er eigenlijk over verbaasde dat het Malieveld niet voortdurend vol stond. Ja, maar ik denk, nou ja, dat ben ik toch niet de hem eens. Want naar mijn mening, wat ik nu hoor, ook en toen ik de afgelopen weken... ook veel landen ben geweest naar nou, MKB-bedrijven... dan hoor je dat die bedrijven zeggen, wij beseffen heel erg goed... gewoon als bedrijfsleven, dat je de tering naar de moet zetten. Je kunt niet uitgeven wat je niet verdiend hebt. Je kunt niet blijven uitgeven, alleen maar blijven verdelen. Je moet het eerst de koek zien te verdienen. En dat betekent dat we orde op zaken moet stellen. Want anders, we kijken naar Portugal, kijk naar Ierland, kijk naar Griekenland... daar gaat de internationale financiële wereld bepalen... wat je aan rente moet gaan. Betalen, nou, dan zijn we helemaal van een koude kermis thuis. Dus echt zelf oorlog op zaken stellen om oh. te voorkomen dat anderen over ons gaan beslissen. We gaan kijken wat onze bellers vinden. Uh, u, u blijft meeluisteren. Ze dus komen zo meteen bij u terug. Uh, de stelling dus: de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Eens voorlopig 57 oneens, 43, en er is door ruim 1600 mensen gestemd. Stand.nl. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik weet. De meeste mensen zijn positief omdat die. Uh, Beter communiceert dan Balkenend. Maar ja, goed, daar is ook geen kunst, dacht ik. Maar we moeten eens dus verder kijken naar al die verkeerde bezuinigingen. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Is dat ons doel of uh, hoe, hoe moeten we daarop reageren? Mag ik hier afleiden dat u niet tevreden bent over de eerste honderd dagen? Nee, nou, je weet toch wat de plannen zijn? Allemaal verkeerde bezuinigingen. Hij ja. Nee, ja, okay, communiceert maar... beter dan Balkenend. Ja. Dat is het enige. Goed, maar ik noteer een oneens voor u. Goed zo. Dank u. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het wel eens met de stelling. Hoewel ik niet weet of je iemand moet beoordelen... na honderd dagen. Dat lijkt me een zeer korte tijd. Maar de, de kritiek op deze uh, op dit kabinet... kwam natuurlijk vooral van links. Die hebben het gewoon laten liggen in een machteloze pogingen... om een links-kabinet uh, te formeren. En nu rest er niets anders dan alles... Wat er gedaan wordt door het kabinet om dat af te kraken. Terwijl ze net zo goed weten dat iedereen in zal moeten leveren. Ook als, als links van de macht was, dan ontkom je daar niet aan. Nee. Dus nee. Ik, ik, vind ze, ik vind het een beetje in machteloze woede. Nee. Maar u geeft ze nog wel het voordeel van de twijfel, overduidelijk. Ik, ik geef het kabinet in ieder geval het voordeel van de twijfel. Maar ik heb, zoals ik al gezegd heb... Weet je niet, ik weet niet of je dat na honderd dagen nee. al kan beoordelen. Nee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag ben ik. Ja, zeg het maar. Van Minsterberg Arnhem. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik kan nog helemaal niks opnoemen. En zeggen, jongens, daar gaat de goede kant op. Nou, het, rook, het rookverbod voor de kleine cafés is nu geregeld. Uh, en uh, de boetes worden hoger voor de cafés waar je niet mag roken. Dus, nou dat is een duidelijk punt. Ik moet allemaal nog maar eens zien. De mensen die voor die tijd zo bang waren voor Wilders. Nou, daar komt helemaal niks van terecht. Want de Kamer die stemt voor. En ze gaan toch. Dus het was allemaal onnodig, bangmakerij. Mm. Maar goed, dat volgend jaar, dat een eh, maar het Nagel terugkomt... want mijn stem gaat naar Nagel. Jan Nagel, 50PLUS. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. Ik uh, wou even zeggen dat uh, ik... Uh... Uh, uh, vindt het heel kwalijk dat, uh, uh, zoals uh, de heer uh, De Jager, die uh, minister van Financiën, terecht uh, zegt uh, van nou, ik zou... Uh verwacht dat, uh, of ik had verwacht dat het Malieveld elke dag vol stond, uh, dat nu de eerste, de beste uh, proef uh, voor dit kaalslagkabinet... Uh, uh, uh, meteen uh, een negatief imago wordt uh, veroorzaakt uh, ten aanzien van de demonstranten. de demonstranten die terecht demonstreren tegen een kaalslagbeleid. Want let wel, hè, die meneer Hermans... Die, uh, het enige wat hij kan noemen, wat de verworvenheden zijn... of de, of de prestaties van dit, van dit klunzenkabinet zijn... is uh, een, een, een, een, een, een voortgang van een, een, een illegaal hypotheekrente-aftrekbeleid. Mm -hmm. Vernootschapsbelasting uh, die uh, verlaagd is. Uh, Afghanistan, waar miljarden in gepompt worden. Mm -hmm. En uh, daar tegenover uh, staat dan een... een Uitholing van cultuur ja. en onderwijs. Ja. De no pijlers ik... van een samenleving, ja. dat ja. is een investering in, in, in, in, een, in een samenleving van mensen die ja. die, die samenleving dragen. Ik noteer een het oneens. Het is korte termijns winst maken, zoals de NS. Ja. Uh, wat nee, voorheen, uh, maar voordat u, u verder gaat. Is u uit, het het is duidelijk, u bent het oneens met de stelling. Dat is duidelijk. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Met Jan Koorlijk, Goedemiddag. Want er hangen heel veel mensen die willen allemaal graag even vertellen wat ze ervan vinden. Wat is uw mening? Eens of oneens? 100 eens met dit kabinet. En ik zal je vertellen waarom. Want de meesten zeggen allemaal, allemaal. Maar je moet punten noemen. Daar heb je veel meer aan. Ja. En dat doet het kabinet ook daadkracht. En wie vindt u dus de beste? Merk, ik merk dat men de, de buil wil zetten in, het, in, de, in allerlei subsidies. En het om eigenlijk wegvloeien van miljoenen... Elke keer als hier iets ontstaat, nou zie je het ook weer met branden, dan komen er weer meteen organisaties en figuren die daarop zullen lossen. Ja. Met de asiel hebben we daar gehad. Allerlei beleidsorganen, onderzoekbureaus. Ja. Ja. En, en, en met duizenden partners ik ja. men in de pot van de subsidie. Wie vindt u de beste minister? Wie vindt u de beste minister tot nu toe? Ze zijn allemaal hartstikke goed. Allemaal, oké. Okay. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag met Ferdinand Hoffenbux. Ferdinand. Dag. Ik uh, ben het uh, oneens, Jurgen. Kijk, zoveel is er niet gebeurd hoor, waar we echt bij stilstonden. Ik denk zelf dat zo'n stelling na een jaar gepast zou zijn. Daar zijn ze langer bezig. Wat wel duidelijk is, ze gaan het heel moeilijk krijgen op vele vlakken. De studenten, de vakbeweging, de Afghanistan-missie die heel zwaar weegt. En ja, wat er allemaal nog te tafel zal komen, joh. We zien het wel als ze we die vier jaar gaan, uh, gaan halen, maar nee. daar heb ik me twijfels bij. Maar goed, 100 dagen is altijd een mooi moment. Er zijn ook kabinetten geweest die gingen inderdaad 100 dagen het land in. En dat was hun manier om binding te krijgen met die burgers. Nou, dit kabinet heeft daar niet voor gekozen en heeft een aantal dingen in gang gezet. Uh, dat noemt Roemer dan strooigoed. Je kan er wel iets over zeggen na honderd dagen. Wat is, wat is de eerste indruk dan? Nou, mijn eerste indruk is, ja, je zei het net al het rookverbod. Uh, er zijn wat andere kleine punten die zijn aangehaald. Maar weet je wat het is, Jurgen, Het is allemaal op kleine schaal. Weet je? Kijk, die, die, oh, ik mag het niet zeggen, maar de grote ellende komt nog. Hmm. En kijk, na honderd dagen wordt elk kabinet beoordeeld. Dus ik wil niet zeggen dat ze het slecht gedaan hebben. Maar na een jaar zou deze stelling heel gepast zijn. Goed, dan gaan we hem even opsparen voor in ieder geval nog over een jaar. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo? Zeg hem maar. Ja. Nou, ik uh, schaam me uh, bij de groep eens uh, met de stelling. Ik vind door de, bank, uh, door de bank genomen, plus hem in het tegen elkaar opgeteld, zijn er wel een aantal punten die uh, mij wel lekker liggen. Ik doe gewoon mes in ontwikkelingshulp. Uh, indammen van de instroom van asielzoekers, noem maar op. Uh, het inperken van subsidies aan, nou ja, aan niet-belastingbetalers, zal ik maar zeggen. Eigenlijk mensen geen knip voor de neus waard. Mm. En ja, niet met alles ben ik blij. Het is en blijft tenslotte een regering. Ja, en, en sowieso heb je eh, gezond wantrouwen tegen de politiek? Uh, ja, een soort wel natuurlijke uh, sceptis. Ja, uh, ja. Maar dat komt omdat ik in mijn portemonnee kijk. Ja, nee, dat snap ik. Uh, Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag met Giel. Giel. Goeiemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat dit kabinet uh, vooruitvarend te werk gaat. Tuurlijk kun je het na een paar jaar beter zeggen, maar... Uh, wat, is, wat is nou zo'n punt wat jou uh, heel erg aanspreekt? Uh, Nik op stuk beleid. Hè. Het snelrecht wat, wat nu uh, toegepast gaat worden, uh, ja, ik, ik, ik, ik ben daar een groot voorstander van. Kijk, ja. ik, ben niet, uh, ik ben het niet in alle zaken eens met dit kabinet. Dat we dat voorop Maar ik vind dat ze vooruit, uh, vooruitstrevend uh, te werk gaan. Ik noteer ineens. Dank Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van Veldhuizen. Nou, ik vind het een hele moeizame stelling, hoor. Want wat kun je nou zeggen na honderd dagen? Maar waar ik een beetje bang voor ben... Kijk, als ik nou ook de sprekers voor mij hoor... dan gaat het over uh, een lik-op-stuk-beleid. Al dat soort dingen. Een rookverbod en noem maar op. Ik vind dat in mijn optiek... toch vrij populistisch en goedkope maatregelen. Waar het mij om gaat, is de economie in ons land. En gewoon... Uh, ...de grote zaken. En daar zie ik nog niks van. Kijk, ik vind het ook een beetje jammer... ...dat uh, meneer Balken er zo weggezet wordt... ...en zijn kabinetten, want hij heeft toch in een veel moeilijker tijd geregeerd en de fors uh, uh, uh, uh, uh, werk mm. gedaan... waarop Rutte nu verder kan mm. gaan. En waar ik bang voor ben, is dat het populisme teveel de overhand zou krijgen. Want een land kan niet geregeerd worden in populisme. Er oh. moet wel een grote lijn, en laten we dat over twee, drie jaar is ja. zien Goed. of dat gelukt is. Dat gaan we zeker onthouden, die, die suggestie al eerder gedaan. En dat gaan we natuurlijk, uh, hadden we zelf ook wel bedacht, want honderd dagen is niet genoeg. Uh, dank zeker. voor bellen, mevrouw Veldhuizen. Zeggen we tegen alle bellers deze week is. weer, want uh, u was weer zo vrij... Uh, om heel veel te reageren op al die stellingen. Ik ga snel terug naar Luc Hermans, uh, voorzitter van MKB Nederland... maar vooral ook VVD-prominent. Zit ook in de Eerste Kamer, meneer Hermans. Ja, Even bij het laatste punt, hè, uh, want dat wordt ook heel vaak gezegd. Ja, het is makkelijk scoren voor Rutte, want balkenende was een drama. Deze mevrouw neemt het ook nog een beetje op voor, voor uh, de voorzitter. Premier, maar dat is iets wat je wel vaker hoort. Of is dat te makkelijk? Ja, ik denk dat dat echt een makkelijke. A, was balkendig en geen drama. Laten we dat reëel zijn. Hij heeft ook een aantal hele forse hervormingen door weten te voeren. Maar die heeft natuurlijk wel gelijk dat het gaat om de echte grote economische vraagstukken. Maar die kun je natuurlijk niet binnen honderd dagen opgelost nee. hebben. Uh, een van de grote punten die nu gebeurt, dat is binnen het onderwijs een verschuiving aanbrengen. waar je de budgetten naartoe laat gaan. En uh, dat komt allemaal straks weer terug. Er wordt niet bezuinigd op onderwijs. Dan moeten de mensen op de Manifest zich nee. ook goed realiseren. Nee, dat is zo. Dat is de, echte, de echte hervormingen, meneer Van den Berg, zijn natuurlijk het feit. of is natuurlijk het feit dat we straks 18 miljard teruggaan ja. in overheidsfinanciën, daardoor zaken op orde houden... en daardoor zelf, baas, in eigen huis blijven. Anders krijg je net zoals met Ierland en Griekenland... gaan andere mensen over jou beslissen. Ja. Maar u hoorde dat de bellers ook zeggen, en ik bedoel, dat weten wij we allemaal... de echte grote ellende komt er nog aan natuurlijk. En u hebt gelijk dat dat niet in de eerste 100 dagen is over het algemeen. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar ik denk dat het kabinet er niet voor terug om ook meteen die maatregelen te gaan nemen die ze op dit moment moeten nemen. En dat betekent ook dat er ook best pijnlijke dingen zijn. Want vandaag is het dagen. Maar vandaag staat het Maniveld wel vol van mensen die het met iets helemaal niet eens zijn. Dus ik kun, je kunt niet zeggen dat ze de moeilijke maatregelen nu voor zich uitgeschoven ja. hebben... of niet gedaan hebben. Daar zijn ze ook volop mee bezig. Maar ja, je kunt nou eenmaal niet alles in één keer doen. Rome en kunnen zijn ook niet in één dag gebouwd. Nee, nee. en we moeten straks een sociaal akkoord krijgen. Daar bent u ook bij betrokken als MKB ja. Nederland. De vakbonden, Henk Kalf hebben we nog weinig van gehoord tot nu toe. Die, die zal druk bezig zijn om euh, al die plannen op een rijtje te krijgen. Maar dat wordt nog een hele strijd natuurlijk. Ja, dat sociaal akkoord. Kijk, het pensioenakkoord is een heel essentieel akkoord. Dat heeft direct te maken met, met kosten, met uh, levensverwachtingsmogelijkheden... met uh, pensioenen voor mensen. Heel verregaande consequenties. En ik hoop dat het kabinet uh, daar samen met de vakwegende werkgevers uit kan gaan komen. Want dan zouden we daarmee een geweldige stap voorwaarts zetten... ook in de beheersing van de overheidsfinanciën... maar ook daarmee in de beheersing van de pensioenfondsen. En dat is van erg groot belang. En, en u zei het daar straks volgens mij zelf ook... die eerste test wordt natuurlijk die hele Afghanistan-discussie. Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Het kabinet eh, steekt er een druk gewoon de nek uit. Het is een minderheidskabinet. Dat minderheidskabinet heeft op dit punt geen afspraak gemaakt met de gedoogpaarders. zeggen nog, die is zelfs tegen. Dus moet het kabinet bij andere partijen proberen een meerderheid daarvoor te gaan vinden. Ja, en dat vind ik toch wel, een, ja, als ik het zo mag zeggen, afgezien van de inhoud van het besluit, moedig van het kabinet. Want we zeggen: toch gaan we het nu proberen. We gaan proberen te overtuigen dat dit voor Nederland uiteindelijk heel goed is. Maar vooral ook goed is voor de mensen in, in Afghanistan. Als daar eh, de meisjes nauwelijks dus ook niet naar school toe mogen. En je zegt, ik ga er niks mee te maken. Laat ze daar zelf verder om uitzoeken. Ja. Zou ik dat een slechte zaak vinden. Uh, mooi, al die rapportcijfers voor de individuele ministers. En het kabinet is een zeven min tot nu toe, na die honderd dagen. Maar het, het mooiste rapportcijfer moet er straks aankomen. Bij de Statenverkiezing moet duidelijk worden... of, dat ook, of, dat het, of de gang er een beetje in zit, natuurlijk. Ja, ja, kijk, als bij de Statenverkiezingen... geen meerderheid in de Eerste Kamer komt... dan krijgt het kabinet het gewoon extra moeilijk. Laten we daar gewoon heel erg heel over zijn. De mensen zich ook goed moeten realiseren. Als ze willen dat dit kabinetsbeleid een kans krijgt... dat betekent dat op 2 maart uh, CDA en VVD met de gedoogpartner PVV een meerderheid moeten halen... om te zorgen dat we in ieder geval de Eerste Kamer niet a priori een, een meerderheid tegen hebben. En uh, de suggestie van veel luisteraars, ik denk dat u daar ook mee eens bent die honderd dagen... dat zijn die honderd dagen, dat hebben we nu besproken. We besparen die stelling gewoon even op voordat het uh, dan wat verder weg is... en dan kunnen we ook nog naar veel meer maatregelen kijken hoe er mee om is gaan. Mag ik ja, u bedanken voor nu. Uh, gaat u nog naar het Malieveld eigenlijk of niet? Ik kijk erop uit, dus we <laughs> eh, voegen het niet eens naartoe. Ja, precies. Goed. Dank voor uw bijdrage. Luc Hermans was dat. De eerste 100 dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. 1,56% 56 procent, oneens 44. 1812 mensen hebben gestemd tot nu toe. We gaan naar het Rembrandtplein De Kroon in Amsterdam. Daar zit Jan Mom voor vrijdagmiddag live. Jan, wat kunnen we verwachten? Elko Brinkman, CDA zwaargewicht, is hier net binnenkomen lopen. En we gaan het met hem hebben over natuurlijk de spannendste provinciale statenverkiezingen ooit. Jullie hadden het er ook al over. En Gert Junne komt hier. Die gaat praten over loyaliteit of matenaarij van ambtenaren. Ralf Mona over het computervirus als oorlogswapen. Uh, nou, we hebben natuurlijk ja. Sanne van de Vries, Frits Baren. We gaan tussenspanaf... het allemaal horen vanaf twee uur. Jan Mom. ik wens u. de tunes. We starten nu even een tune. 30 ja. weekend. Als je echt